Onze hulp en verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja, tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de Koningen der aarde. Amen. Gemeten wij vervolgen deze eredienst met het zingen van Psalm 65. En daarvan het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En wat er verder volgt, Psalm 65, vers 1.